8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Scherpe veroordeling van nieuwe kernproef Noord-Korea. Kamer lijkt in te stemmen met algeheel rookverbod... en minder geld voor bedrijfshulpverleners. De atoomproef die Noord-Korea vanmorgen vroeg uitvoerde... wordt internationaal scherp veroordeeld. Moskou beschouwt de proef als een schending... van de internationale verplichtingen van Pyongyang... zei het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. De Britse minister Heek van Buitenlandse Zaken zegt... dat zijn land zal aandringen op een robuust antwoord... op de nucleaire test. Noord-Korea heeft bevestigd dat er met succes... ondergronds een kernbom tot ontploffing is gebracht. Uit metingen blijkt dat de schok een kracht had van 5,1... op de schaal van Richter. De VN-veiligheidsraad komt vanmiddag in spoedzitting bijeen... op verzoek van Zuid-Korea. VN-chef Ban Ki-moon noemde het betreurenswaardig, dat nou Pyongyang zich niets heeft aangetrokken van de internationale oproep... om de proef niet uit te voeren. In Japan is de ministerraad in spoedzitting bijeen gekomen. Japan gaat meten of er verhoogde nucleaire straling is. Premier Abe van Japan overweegt eigen sancties in te stellen... tegen Noord-Korea. Het lijkt erop dat de Kamer vandaag voor een algeheel rookverbod gaat stemmen. Dat zou betekenen dat ook in kleine kroegen de asbakken weer van tafel moeten. Het roken in eenmanszaken wordt nu gedoogd. De ChristenUnie heeft een voorstel ingediend om dat aan te pakken. En het ziet er naar uit dat PvdA, CDA, D66, GroenLinks, SGP en Partij voor de Dieren dat steunen. Staatssecretaris Van Rijn had liever gewild dat er pas over de motie wordt gestemd na een debat over het rookbeleid dat voor eind deze maand op de agenda staat. Daarna wilde het kabinet een breder preventiepakket presenteren. Vandaag, minister Blok heeft gisteravond een verkennend overleg gehad met D66, ChristenUnie en SGP over zijn plannen voor de woningmarkt. Vandaag wordt er echt onderhandeld. Het kabinet heeft een meerderheid in de Eerste Kamer nodig om de plannen met de woningmarkt door te zetten. Overleg met het CDA over de woningmarkt mislukte gisteren. Veel gedupeerde beleggers in aandelen en achtergestelde obligaties van SNS Reaal... zijn in beroep gegaan tegen de onteigening door de staat. Ze hadden daarvoor tot middernacht de tijd. Twee weken geleden nationaliseerde de Nederlandse staat SNS Reaal... en raakten deze aandeelhouders hun beleggingen kwijt. Ze konden hun beklag doen bij de Raad van State. Volgens het Financiële Dagblad zijn er 400 klagers. Maar de Raad van State zegt dat dat aantal nog niet bekend is. Een van die klagers is beleggersvereniging VEB. Die is namens ruim duizend beleggers in beroep gegaan... tegen de onteigening van SNS Reaal. De kinderombudsman opent een meldpunt voor kinderen in armoede. Het is het startschot van een onderzoek naar armoede onder Nederlandse kinderen... en het effect van het huidige armoedebeleid. Volgens de kinderombudsman leeft één op de negen Nederlandse kinderen in armoede. In totaal zouden 380.000 kinderen onder de armoedegrens leven. Op de website van de kinderombudsman kunnen kinderen van 8 tot 18 jaar hun verhaal en ervaringen delen. Het meldpunt blijft drie weken open. Daarna nodigt de kinderombudsman 50 kinderen uit om verder te praten. De resultaten van het onderzoek worden naar het ministerie van Sociale Zaken gestuurd. Bedrijven geven minder geld uit aan het opleiden van werknemers tot bedrijfshulpverlener. Er worden ook minder herhalingscursussen gegeven. Grote opleidingscentra voor bedrijfshulpverlening wijten de daling aan de recessie. Het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening vreest dat als de daling doorzet het onveiliger wordt op de werkvloer. Werkgevers moeten minstens één werknemer in dienst hebben die getraind is tot bedrijfshulpverlener. Die moeten beginnende branden blussen en eerst de hulp geven aan mensen na een ongeluk. Een man die in Nederland in de gevangenis zit... kan aan Duitsland worden uitgeleverd wegens wedstrijdmanipulatie. Dat schrijft minister Opstelten aan de Tweede Kamer. De Nederlander zit hier nu vast voor heling van kunst. Hij is in Duitsland verdacht in een omkoopschandaal. Vorige week kwam Europol met de resultaten van een onderzoek... naar het manipuleren van voetbalwedstrijden in 15 landen. Van ruim 400 betrokkenen komen er vijf uit Nederland. Volgens Opstelten is geen van hen betrokken bij Sport in Nederland. Een cruiseschip met meer dan 4.000 mensen aan boord... is op drift geraakt in de Caribische Zee... 250 kilometer uit de kust van het Mexicaanse schiereiland Yucatan. Het schip, de Triumph, wordt nu naar de haven van Progresso gesleept. De passagiers krijgen hun geld terug. De Triumph is eigendom van Carnival, de grootste cruise operator in de wereld. Vorig jaar verging een ander schip van het bedrijf, de Costa Concordia... voor de kust van Italië. Dan het weer nog, vooral in het zuiden zonnige perioden. In het noorden kans op een enkele sneeuwbui en de middagtemperatuur ligt rond het vriespunt. Ook morgen droog en af en toe zon, met maxima rond het vriespunt. Donderdag komt er een dooiaanval en er komt er sneeuw. De dagen daarna wordt het overdag een graad of vijf, maar blijft er kans op nachtvorst. AMBB Verkeersinformatie er staat bij elkaar 112 kilometer files... duidelijk minder druk dan een gebruikelijke dinsdagochtend... heeft te maken met de carnavalsvakanties. Ik begin met goed nieuws over de A9, ook maar richting Amstelveen. Tijdlang was de Wijkertunnel dicht na een aanrijding. Die is weer vrijgegeven tussen Knopend Kooijmeer en Knopend Beverwijk... wel 9 kilometer. Op de A13 en Rotterdam, tussen de knooppunt Ippenburg en Kleinpolderplein 13 kilometer, heeft te maken met een lange file op de A20 gouden richting Hoek van Holland. Daar staat dus kerk aan de IJssel en Spaanse polder 11 kilometer. Na een aanreding zijn daar twee rijschokken dicht. En als tegenzit blijft die nog dicht tot 10 uur. Verkeer richting Hoek van Holland kan het beste omrijden via de A16 de van Brienenoordbrug en dan verder via de A15 en de A4 richting Hoek van Holland. Door de file op de 20 is het ook vastgelopen op de A16... vanuit Breda naar Rotterdam. Vanaf knooppunt Ridderkerk staat 9 kilometer. Zijn opruimwerkzaamheden gaande op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen af en knooppunt weer 6 kilometer. Er is één reis ook dicht. Veel ondernemers betalen te veel voor hun accountant. Vindt u de rekeningen van uw accountant ook te hoog? Kijk dan eens op kubus.nl.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 NOS Radio In Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. D66, ChristenUnie en SGP moeten minister Blok voor Wonen nu aan een meerderheid voor zijn plannen gaan helpen. Dan zal Blok wel over de brug moeten komen. Resultaten van navigatiebouwer TomTom Tom zijn verrassend goed. Met de omzet gaat het eh, niet zo florissant. De nieuwe kernproef vervult de Noord-Koreanen natuurlijk met trots. De staatstelevisie zegt dat het leger nu klaar moet zijn voor de strijd tegen de westerse agressie. Die westerse agressie beperkt zich vooralsnog tot verontwaardigde woorden. Ja, Noord-Korea hield vannacht opnieuw een kernproef rond 4 uur eh, Nederlandse tijd. Gebeurde. Dat leidde tot breaking news over de hele wereld. Zoals bijvoorbeeld bij CNN: breaking news from Noord-Korea: Pyongyang defies the world. Official word comes of a successful nuclear test, their third and possibly most powerful so far, just a month after an illegal rocket launch. Ja, maar zo zei het al, de proef is wereldwijd veroordeeld. Zuid-Korea heeft zelfs om een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad gevraagd. En die komen vanmiddag bij elkaar. Defensiespecialist Cole Collijn van instituut Klingendaal. Um, Obama heeft inmiddels ook gereageerd. Amerikaanse president, de kernproef is een bedreiging voor Amerika... in de internationale vrede en veiligheid. Um, was het het wachten eigenlijk op deze kernproef? Want Korea heeft ermee gedreigd, hè? herhaaldelijk. Ja, hij is al ongeveer een half jaar voorspeld. De vraag was alleen maar wanneer. De aanleiding nu is dat Noord-Korea ontzettend boos is... over een resolutie die de Veiligheidsraad in december al heeft aangenomen. Toen had Noord-Korea een raketproef genomen. Een raket die ja, lange afstand tussen Amerika en bijna in bereik had. En daar heeft de VN toen heel erg boos op gereageerd. Nieuwe sancties. En toen heeft Noord-Korea op zijn beurt gezegd van... en nu gaan wij een kernproef nemen. No Noord-Korea hield al eerder twee eerdere kernproeven. De eerste mislukte. Valt er al over deze derde iets te zeggen? Nee, nog niet. Um, met, met grote spanning uh, wordt nu gekeken van wat was het nou eigenlijk voor een proef. Is het een proef uh, met, met verrijkt uranium geweest, een uraniumbom... Um, dat zou dan een, een nieuwtje zijn, want de vorige twee waren plutoniumbommen. En waarom is dat belangrijk? Nou, al die uranium-equipment-uitrusting... die kun je veel makkelijker op de wereld kopen, op de zwarte markt ook. Uh, het maakt Noord-Korea ook uh, wat sneller, denk ik, tot een, uh, een middelgrote kernmacht. Um, en we moeten niet vergeten dat het hele programma... de hele gedoe rondom Noord-Korea in 2002 ook begonnen is... met verdenking van een geheim uraniumprogramma. Heeft Noord-Korea altijd woedend van tafel geveegd? Hoe durven jullie... Zoiets te veronderstellen was de reactie, maar daarmee zou dan bewezen zijn dat dat parallelle geheime programma wel degelijk ook al die tijd bestaan heeft. Hmm. Um, wat denk je, uh, Koo? kan je dat inschatten, is voor Noord-Korea belangrijker en voor Kim Jong-un spierballen laten zien of echt een test houden en dat programma verder ontwikkelen? Ja, van oudsher is het altijd een kwestie geweest van uh, wij zijn sterk en we willen niet aangevallen worden. En we zijn zelfs technisch nog in de oorlog met onze grote vijand, Amerika, 1950-1953, Koreaanse oorlog. Dus er moet een vredesverdrag komen. Dat kun je alleen maar doen wanneer je een hele sterke, geharnaste staat bent. Dus dat nucleaire programma is altijd een, een, een, een soort ja, uiting geweest van, van bijna paranoïde houding. Maar er komt bij, de laatste tijd, dat Noord-Korea heel goed kijkt... naar wat er in Libië en in Syrië en zo aan de gang is. Libië, daar heeft Gaddafi een aantal jaren geleden... ja, zogenaamd vrijwillig, zijn eh, nucleaire activiteiten gestart. En wat is de les, zegt Noord-Korea? Eh, de man is dood en zijn regime is uit de weg geveegd. Dus zo moet je het niet aanpakken. Je moet eerst tot de tanden bewapend zijn... en dan kun je veel beter internationaal over dit soort dingen onderhandelen. Ja. Wereldwijd ik overontwaardigde reacties... maar natuurlijk het, het heftigst uit Zuid-Korea en Japan... die liggen natuurlijk het dichtstbij. Is dat voor de etalage... of moeten ze zich daadwerkelijk grote zorgen maken? Nee, die landen zijn wel degelijk bang... want je weet niet precies wat je aan Noord-Korea hebt. De agressieve taal, nou ja, die, daar zijn we wel aan gewend geraakt... maar het is toch altijd weer even schrikken... als je hoort van klaar voor de strijd... en uh, we, zijn, uh, we gaan morgen tot de aanval over. Um, en met name Japan reageert... Uh, uh, angstig bijna op het Noord-Koreaanse raketprogramma en het atoomprogramma. De combinatie van de twee is nog niet bereikt. Een atoomraket die dus in staat is om bijvoorbeeld Tokio te raken. Maar Japanners zijn daar gewoon heel erg zenuwachtig over. En die speculeren er soms op van... ja, wij kunnen niet eeuwig een atoomvrije staat blijven... wanneer dat daar maar zo doorgaat. En als dat zou gebeuren, dus als er een soort kettingreactie op gang komt... in de, in de regio van Staten die ook maar een atoomwapen zich gaan aanschaffen... omdat ze denken, nou ja, met Noord-Korea valt niet te praten. Het gaat maar door daar. Uh, dan is er een hele serieuze situatie ontstaan. En een grote test ook voor John Kerry... nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Amerika... die eigenlijk van plan was om... Uh, het maar weer eens te proberen en om de hand uit te reiken naar Noord-Korea. Nou, dit is het antwoord. Nee, meneer Kerry, wij zijn van plan om de oude politiek voor te zetten. Wij willen een kernwapenstaat zijn. En uw shift naar de uh, Pacific, naar de stille oceaan... Dat, die valt eigenlijk in duigen op het moment dat die hele regio... zou destabiliseren door zo'n kernproliferatie. Uh, Kokolijn, defensiespecialist van het instituut Klingendaal. Hartelijk dank voor de toelichting. Dan terug naar eigen land. Want hoe zit het nou met het woondossier? Minister Blok, gaan D66, ChristenUnie en de SGP het kabinet en dus de minister helpen? Drie partijen zouden ervoor kunnen zorgen... dat de woningmarktplannen van Rutte 2 een meerderheid krijgen in de Eerste Kamer. Gisteravond was er overleg met minister Blok voor wonen. Maar veel verder dan een verkenning zijn ze eigenlijk nog niet gekomen. We zijn er benieuwd. Hoe staat het ervoor? Politiek redacteur Magreet Boer. Magreet, wat houdt een verkenning in? Ja, nou, dat bleef allemaal een beetje vaag gisteravond. Volgens Alexander Pechtold van D66 is er door de drie fractievoorzitters vooral geluisterd. Eh, kijk, ja, het kabinet heeft dus duidelijke woningmarktplannen. Hè. Die wil de huren fors omhoog doen in de huren in de sociale sector... En aan de andere kant moeten de woningcorporaties 2 miljard euro ophoesten voor de schatkist. Dus eigenlijk draait dit hele probleem om geld als je naar de minister luistert. De minister wil geen gat in de begroting. Nou ja, hij heeft dat gisteren nog eens gezegd allemaal tegen deze partijen. En die partijen hebben natuurlijk ook wel verteld wat hun ruimte zo'n beetje is. Dat betekent dus dat de minister... Uh, bij deze drie partijen wel wat mogelijkheden ziet, anders was hij niet om tafel gegaan. Ze hebben dus naar hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden geluisterd... en vanochtend bespreken deze drie partijen in hun fractie dat hele woondossier nog eens een keer. En dan is het toch de bedoeling dat ze later vandaag verder gaan praten en, en ook echt gaan onderhandelen. Luister even naar de, de drie fractievoorzitters, wat ze er zelf over zeggen. Nou joh, we hebben eerst de oriënterende ronde gehad... En, uh... Ja, het, is, het is een vrij heftig uh, dossier, dus daar kom je niet zomaar eventjes op een uh, avondje uit. En morgen gaan we weer verder praten. Wij willen inzetten op uh, een totaalplan voor de woningmarkt. Dat hebben we voor de verkiezingen gedaan. En dat is wat mij betreft ook hoe het uh, deze week zou moeten eindigen. Een totaalpakket is onze inzet, want het gaat echt en om de maatregelen in de huursector... maar ook wat er in de koopsector gebeurt. Dat is inderdaad de inzet van de SGP-fractie. Ja, duidelijk is, is he, dat alle drie de partijen één groot woonakkoord willen... waar huur, koop, alles in zit. Ja, Maar wat is de kans van slagen dan, Margreet? Want als je de verkiezingsprogramma's erbij pakt... ja, dan zitten ze wel zo'n beetje op een lijn. Er staan hele andere percentages en bedragen bij. Ja, precies. En daarom is het ook wel lastig te zeggen of ze eruit gaan komen. Want de minister, houdt hij nou vast aan die 2 miljard euro die de scha schatkist in moet... of wil de minister bewegen? Uh, kijk... Alle drie de partijen zijn niet tegen een verhuursheffing. Ze zijn ook niet tegen het principe van inkomensafhankelijke huren. Maar ja, dat bedrag van 2 miljard, dat ophoesten, dat is wel heel veel. Want er moet ook geïnvesteerd worden. Er moet ook gekeken worden naar de koophuizen, naar de woningmarkt, naar de hypotheken. Nou, je kunt ook zeggen, als minister Blok het niet zag zitten, was hij hier niet aan begonnen. Er zijn vorige week ook al contacten geweest met deze drie partijen, dus Blok weet ook wel een beetje wat de ruimte is. En hij heeft kennelijk toch ingeschat dat hij met hen meer kans van slagen heeft dan met het CDA, want daar heeft hij gisteren eigenlijk ja, toch mee gebroken. En ja, deze drie partijen hebben dus samen precies acht zetels, die heeft hij nodig in de Eerste Kamer. En het lijkt er dus op dat, dat hij denkt, nou ja, met deze drie partijen ben ik er toch sneller uit dan met het CDA. Ja, en meer smaken zijn er dus echt niet. Dus het is nu voor de minister wel echt erop of eronder. Ja, het is allemaal wel heel krap, Margrethe. En dat geldt ook voor de tijd. Want veel tijd heeft Blok ook verder niet om tot een akkoord te komen. Begrepen. Nee, dat werd vorige week ook steeds gezegd: hè, de, de, tij, de tijd, de tijd. Nou ja, en dat wordt steeds korter. Waar zit er dat in? Nou, de minister wil nog deze week een wetsvoorstel door de Tweede Kamer hebben. staat morgen op de agenda over de huurverhoging. Want die huurverhoging wil de minister 1 juli in laten gaan. Dat betekent dat ook deze maand nog... en dat kan alleen nog maar de week na de voorjaarsvakantie... het wetsvoorstel in de Eerste Kamer moet zijn. Dus deze week in de Tweede Kamer en over twee weken in de Eerste Kamer. Dan kan zijn wetsvoorstel over huurverhoging doorgaan per 1 juli. En dat is weer nodig, omdat er anders weer allerlei financiële problemen opduiken. Hm. En ja... Alles hangt met alles samen. zeggen ook deze drie partijen. Wij willen alleen uh, meegaan in je plannen over de huurverhoging. Als je ook wat doet aan de koopmarkt en al die andere dingen. Dus vandaar ja, dat hij nog één, twee dagen heeft. De tijd wordt echt heel erg krap. Ben benieuwd. Margreet Boer houdt het voor ons in de gaten. Margreet, dankjewel. De Partij van de Arbeid wil sneller duidelijkheid over de gaswinning in Groningen. En daarvoor is dus nu een Kamermeerderheid. En die wil het sneller dan minister Kamp van Economische Zaken dat wil. Straks na half negen, Kamerlid Jan Vos van de Partij van de Arbeid. Nu de verkeersinformatie. Landen van der Velden bij de AWB, De Wijkertunnel is weer open. Die is weer open, ja. En uh, de file daar, die begint even kijken hoor. Moet ik even ergens anders kijken. Die begint ook al wat af te nemen. Nog zo'n uh, 4 kilometer. Dus dat gaat de goede kant op. Uh, ook goed, op de, goed nieuws over de A20. Gouden richting Hoek van Holland. Daar zijn de twee rijstroken net weer vrijgegeven. Uh, nog wel een lange file. Tussen die we kijken aan de IJssel en Spaanse polder. 13 kilometer. En vanuit Den Haag naar Rotterdam op de A13 is het vastgelopen vanaf knopen Vanuit het zuiden vanaf Breda op de A16. Vanaf knopend Ridderkerk ruim 10 kilometer tot aan het Terbrechtse plein. Verder in het noorden van het land vertraging op de A28. Asse richting Groningen. Tussen Vries en Groningen Zuid 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 10 minuten voor half negen. Ja, het was toch al nieuws, hè? De pauze die zijn terugtreden bekend maakt. Over 16 dagen. Op 28 februari is het zover. Nou, iedereen was stom verbaasd. Eigenlijk wist niemand uh, dat Paus Benedictus dit van plan was. En dat hij uh, zijn plan bekend zou maken. Gisteren rond de middag. Rob Zoutberg ook niet. Uh, Rob, hoe worden de Romeinen wakker vandaag? Zijn ze de schok al een beetje te boven, denk je? Ja, ik denk het wel, maar iedereen is, is nog, wordt ook wakker in dezelfde verwarring, denk ik, die we gisteren hadden. van ja, Wat gaat er nu gebeuren? En toch de vraag, de, de, kan dit dan zomaar dat je terugtreedt? Ja, dat kan dus zomaar, dat weten we nu, dat een paus zo'n beslissing kan nemen. Ja, Verwarring, denk ik, blijft toch wel het sleutelwoord, ook in het Vaticaan. Want ook in het Vaticaan is de beslissing van de paus gewoon als een verrassing gekomen. Um, dus ja, de, de vraag is hoe het nu verder gaat. Ik keer zo weer terug naar het Vaticaan in de ochtend en kijk dan hoe de sfeer daar is, ja. Ja. En Rob, de kranten staan natuurlijk bomvol hierover. Wat is, wat is de lijn, wat is de trend die je ontdekt? Nou, de krant hier voor mijn neus de Repubblica schrijft... paus geeft het op, een historisch afscheid. De Corriere de la Serra uh, citeert... ik heb de kracht niet meer, vergeef me. En natuurlijk een verplichte krant op een dag uh, als vandaag... is de krant van het Vaticaan zelf, de Osservatore Romano. Benedictus geeft het ambt op... Meld ook het tijdstip, 28 februari, 20 uur in de avond gaat dat allemaal gebeuren. Opmerkelijk, uh, en dat is wel, uh, daar refereren alle kranten aan, aan een film van Nanni Moretti uit 2011. Herinner je nog? Habemos Papum. dat ging over een paus die het ambt niet meer aankon omdat hij te menselijk zou zijn. En die film die wordt nu in heel veel kranten gezien als een profetie. Een soort voorspelling wat ook deze paus is uh, overkomen. Hij was misschien wel te menselijk. Hey. Um, wij zien ook foto's langskomen, Rob, wat weet jij daarover? F een hele bijzondere. Een bliksem die inslaat boven de koepel van de Sint-Pieter. En er werd nog even getwijfeld of dat, of dat niet mee gemanipuleerd is door de fotograaf. Maar er is inmiddels ook een video verschenen, hè? Dus het is echt... Ja, de film de, de film, de foto die gaat op dit moment echt de wereld rond. Iedereen kijkt vol verbijstering naar de foto. We zien de koepel, de basiliek van de, van de Sint-Pieter. Het was het begin van de avond. Ik heb het gehoord. Ik was daar niet bij, maar er ging echt een onweer boven de stad. Uh, uh, dat je het echt in Keulen hoorde donderen, kan je dan zeggen. Uh, bliksem sloeg in, in die koepel... En daar is een foto van gemaakt. Nou, was het nou Photoshop? Was het echt? Nou, inmiddels weten we dat het echt is. Want er is ook een filmpje naar buiten gekomen van de BBC. En daar zie je het gebeuren, die blikseminslag. Heel bijzonder beeld. Ja, het lijkt natuurlijk de, de lange vinger van God daarboven het Vaticaan. Het is allemaal echt. Prachtig, ja. En het is ook te zien trouwens op onze website nos.nl. Goed. Nou, nu iedereen na die inslag is bekomen... richt zich de blik dan in Italië vooral op 28 februari? Ja. Precies, hè? vanaf 8 uur in de avond is het zetel beschikbaar. Nou, ja, wat gaat er dan gebeuren? Het is nog niet helemaal duidelijk. Hè? Normaal gesproken begint een conclaaf pas 15 tot 20 dagen nadat een zetel vrijkomt. Maar dan moet je bij weten: dat is natuurlijk ook in een situatie waarin een paus overlijdt. En een periode van rouw van acht dagen geldt. Nou, die geldt allemaal niet, want de paus uh, treedt inmiddels uh, immers uh, vrijwillig terug. Dus wat gaat er gebeuren? Hoe snel uh, uh, kan er nu besloten worden? Nou, men verwacht dat dat toch wel heel snel kan zijn. Dat er binnen drie weken al duidelijkheid is wie de nieuwe paus gaat worden. Natuurlijk al namen hier ook in de kranten, een Ghanese, een Canadees, een Filipijn, die ineens als pa, eh, papabel hier naar voren worden gedrukt door de kranten. Maar de verwachting is toch wel, en dat herhalen alle kranten, rond Palm Zodg, zullen we weten wie de nieuwe paus is. Dan moet het voor de Pasen nog kunnen lukken. Rob Zoutberg, over wie de papabel is. We horen hem heel veel de komende weken. Mark Robin Visser is in Hengelo. Altijd bij de parochie. De goede hedder in de Lambertus Basiliek in Hengelo. En dan begint zo meteen de mis. Neem ik aan, Mark Robin. De, de dagelijkse mis, mag je zeggen. Die wordt geleid door uh, pastoor Koos Smits. En ja, meneer Smits, wat gaat u nou straks... Gaat de mis straks ook over het besluit van de paus? Nee... De mis gaat over dat God van ons houdt. Dat hij zijn zoon gezonden heeft voor onze verlossing, bevrijding. En wellicht in het evangelie dat hij leerlingen geroepen heeft. En de leiders daarvan zijn de apostelen. Die worden bijzonder aangesteld. De eerste apostel is Petrus... Ja, en dan in de loop van de geschiedenis um, is er de, ja, wat is de telling, de 263ste paus. En dan uh, gaat de boodschap gewoon door. Dat doen we vandaag ook, de boodschap van Jezus. Maar interessant is dat uh, wij eigenlijk elke dag, gistermorgen, toen nog niemand van iets wist, hebben wij hier, en als in zoveel andere duizenden kerken van de hele wereld, gebeden voor de paus. Dat doen we in elke heilige mis. Dat is, dat is een onderdeel, omdat we in de kerk niet alleen als losse individuen zijn... maar we zijn als kerkgemeenschap. En dan ben je... Ja, een kerkgemeenschap heeft een vader. En paus betekent uh, il papa, de vader. Dus die wordt altijd herdacht in de heilige mis. En u bidt voor de paus, maar betekent het nou dat u het er verder straks niet over hebt? Want ik kan me voorstellen dat de parochianen die straks komen... daar allemaal toch vol van zijn. Ja, dat is natuurlijk wel een dus, uh, prachtige aanleiding... om uh, bij de bijbelteksten even een verwijzing en een verband te leggen met de pauze. En uh, ja, hem ook uh, zijn toekomst nog aan God aan te bevelen. Ja. En de kerk uh, ja, een goede nieuwe paus toe te wensen. Ja, een goede nieuwe paus. Uw parochie heet de Goede Herder. Ik zat net uh, te filosoferen eventjes. Uh, is het ook een kenmerk van een Goede Herder dat hij... Aangeeft en zich erbij neerlegt dat hij op een gegeven moment geen goede herder meer kan zijn? Dat, uh, ja, zelfs gezegd, kerkrechtelijk zelfs, uh, zoals de paus al aangegeven heeft, wat iedereen aan zich voorbij liet gaan, dat er het recht is en misschien zelfs de plicht of de verantwoordelijkheid. Ja, een herder in zijn grote zorg voor de schapen wil een boodschap overdragen. Ja, en dan zie je toch weer de verschillen tussen de persoonlijkheden. De vorige paus wilde een heel andere boodschap meegeven van de zwakke mens. En dat is ook weer de goede herder. En het lijden? En het lijden. De goede herder heeft aandacht voor de zwakke mens. Nou, er zijn er heel veel in de wereld. De ouderen, de kinderen, de slachtoffers. Maar deze pauze, ja, het is een tijd van veel wereldproblematieken. En hij zegt, ja, dat vind ik ook belangrijk als herder, als leider. Uh, mijn krachten zijn nu te zwak en ik geef het over. Meneer Pastoor, wij gaan straks uh, in de deur uh, staan, denk ik, of niet? Uh, waar u wil. Nee, wat u wilt, hoe doet u dat normaal? Wacht u uh, uw schapen op bij de deur? Of, uh, nee, binnen zitten afwachten. Het is eigenlijk een bijzondere trek, ook als we uh, rondleidingen hebben. Vandaag heb ik ook weer een schoolklas ja. op bezoek. Dan zeg ik altijd, uh, zien jullie een uh, controleur... of zien jullie een inspecteur of een... Uh, Metaaldetector? <laughs> Metaaldetector. <laughs> Dat dus niet? <laughs> nee, het is vrij in en uit. Okay. Vanmorgen zal ik al iemand zo inlopen. En, uh, het is een open huis en iedereen kan ja. op zijn eigen wijze naar God. We zijn benieuwd wie er uh, straks op komen dagen. En dan gaan we ook horen wat de leden van uw parochie... Uh, van het Grote Wereldnieuws vinden. Oh Ja, ja goed natuurlijk. Okay. Tot straks. Goed. Visser, zo dadelijk komt hij terug vanuit Hengelo. Gaan we gaan het hebben over TomTom. Tom. Want het bedrijf boekte in de laatste drie maanden van vorig jaar... een winst van bijna 100 miljoen euro. Het kwam niet doordat het bedrijf meer navigatiekastjes wist te verkopen. TomTom Tom profiteerde van een grote belastingmeevallen. Economieredacteur Merel Stikkeloren is hier. Merel, waar komt die meevallen vandaan? Ja, het is een hele grote meevaller, bijna 80 miljoen euro. Tom, Tom wil er alleen over kwijt dat ze de afgelopen jaren... verschillende akkefietjes hadden met de fiscus. En uh, dat hebben ze nu allemaal in één keer afgehandeld. En vandaar dat ze dus nu die hele grote meevaller erbij kunnen boeken. Zonder die grote meevaller had het bedrijf overigens ook nog wel winst gemaakt. Een niet zo'n grote winst weliswaar. Een klein winstje. Um, uh, over het hele jaar overigens nog een winst van 129 miljoen euro... Um, maar ja, uh, de winst over het vierde kwartaal... komt dus met name door die belasting meevallen. Okay, ja. en, en daar zal TomTom, Tom, kan ik mij voorstellen... Uh, niet al te juichend over zijn. Want het bloemt toch een beetje hoe moeilijk TomTom Tom het heeft. Met de markt op dit moment. Hè? Ja, inderdaad, ze hebben het nog steeds heel erg lastig. Mensen kopen gewoon minder navi navigatiekastjes... omdat ze bijvoorbeeld via hun mobieltje wel de weg weten te vinden. Daarnaast heeft TomTom Tom ook vooral in Zuid-Europa last van de crisis... Uh, daar worden helemaal minder navigatiekastjes uh, verkocht. En uh, daarbij heeft het bedrijf ook nog eens last ervan... dat um, er minder auto's worden verkocht. Want TomTom -Tom probeert juist die terugloop... van de verkoop van navigatiekastjes op te vangen... door met autofabrikanten in zee te gaan... door daar standaard die kastjes uh, ingebouwd te hebben. En dan uh, worden er minder auto's verkocht, ja. Uh, ja. <laughs> Oh dus het zit ze gewoon echt niet mee. Nee, maar, maar slagen ze daar wel een beetje in? Weten ze zich er wel tussen te wurmen bij de autofabrikanten... en ook bij andere bedrijven zoals Samsung en, en Apple bijvoorbeeld? Dat lukt natuurlijk al wel. Ja, dat lukt natuurlijk al wel. Uh, wat je zei, Samsung en Apple zijn uh, klanten waar ze dan weer uh, kaarten... En, uh, en verkeersinformatiediensten, dat soort uh, diensten aan uh, verkopen. Um, um, maar ja... Dat, ja, daar, zit, daar moet natuurlijk ook wel uh, weer groei in zitten. En de ja, inkomsten daarvan blijven vrij stabiel. Uh, juist die autobranche, daar zetten ze in op langere termijn. Daar verwachten ze veel van op langere termijn. Maar, zegt Tom, -Tom dat is natuurlijk ook weer een proces uh, van de lange termijn. Want bijvoorbeeld. Um, uh, als ze nu onderhandelen met een autofabrikant... dan gaat het over auto's die pas over een paar jaar verkocht worden. Mm. Um, dus ja, dat merk je niet direct in de resultaten. En nou ja, nogmaals, met die autoverkopen gaat het dus ook uh, niet goed. TomTom -tom probeert ook nog eens, wel eens wat nieuws. Zo gingen ze in 2011 naar India. Want nou ja, dat is natuurlijk een grote groeimarkt. En daar uh, uh, hebben nog niet alle mensen een navigatiekastje... ofwel een, uh, een uh, mobiele smartphone... Uh, maar daar hebben ze toch ook weer te kampen met een ander soort problemen. Um, want, zegt Tom, Tom uh, zei ze, zeiden ze vanochtend uh, tegen mij... Uh, veel straten hebben daar geen naam. Eigenlijk een hele praktische, oh. <laughs> ja, <zo 'n> <laughs> praktische tegenslag. Ja, dus dan is het lastig om uh, daar met navigatieapparatuur op in te springen. Dus daar moet je iets bijzonders dan voor ontwikkelen weer. En dat kost geld. Ja, ja. ja, ja dus uh, dat is ook allemaal langer termijn. Langer termijn. Uh, dus voorlopig hebben ze het nog uh, vrij lastig. Oké, okay. economie-redacteur Merel Stikkeloor... over de cijfers van TomTom. Dank je wel.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 kernproef Noord-Korea scherp veroordeeld en minister Blok overlegt en overlegt over de woningmarkt. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De kernproef die Noord-Korea vanmorgen vroeg uitvoerde, wordt internationaal scherp veroordeeld. De Amerikaanse president Obama noemt de test uitermate provocerend en zegt dat de regionale stabiliteit wordt ondermijnd. Rusland beschouwt de proef als een schending van de internationale verplichtingen van Pyongyang. En de Britse minister Heek van Buitenlandse Zaken zegt dat zijn land zal aandringen op een robuust antwoord op de nucleaire test. Noord-Korea heeft bevestigd dat er met succes ondergronds een kernbom tot ontploffing is gebracht. De VN-veiligheidsraad komt vanmiddag in spoedzitting bijeen. En het is nog de vraag wat China, de grote bondgenoot van Noord-Korea, gaat doen, zegt correspondent Marieke de Vries. China heeft van tevoren wel ook stevige waarschuwingen geuit naar Noord-Korea. Waar moet je dan aan denken? Ben China, China levert Noord-Korea nog steeds tonnen aan olie, maar ook voedselhulp. Dat zouden ze kunnen intrekken, maar die kans is waarschijnlijk niet heel erg groot dat dat zal gebeuren. Er zullen in ieder geval wel stevige woorden gewisseld gaan worden met Noord-Korea. Want de twee landen, buurlanden ook, zitten ook nog steeds in economische zones. En daar zou China zich natuurlijk uit kunnen terugtrekken. Het lijkt erop dat de Tweede Kamer vandaag voor een algeheel rookverbod gaat stemmen. En dat zou betekenen dat ook in kleine kroegen de asbakken weer van tafel moeten.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 PvdA en VVD willen onder meer de huren verhogen... en de woningcorporaties een heffing opleggen van 2 miljard. Overleg daarover met het CDA is eerder gisteren mislukt. En dus is minister Blok nu in gesprek met andere partijen. Maar die zeggen niet zomaar ja, blijkt uit de woorden van Alexander Pechtold van D66. Ik moet ook met mijn fractie praten om te kijken waar liggen de verschillen tussen het kabinet, D66 en ook andere partijen. U bent toch de baas in de fractie? Zeker in de zin van dat ik de fractie mag leiden, maar dat betekent nog niet dat ik zomaar langs uh, een verkiezingsprogramma kan gaan of andere zaken. Dus ook voor het kabinet liggen er beperkingen, maar ook wij moeten kijken of het een totaalvisie kan worden over, uh, over huur en koop. Veel tijd heeft minister Blok niet, want de huurverhoging kan alleen op 1 juli worden doorgevoerd. En als hij dat wil halen, moet deze week de Tweede Kamer akkoord gaan. En over twee weken de Eerste Kamer. Veel gedupeerde beleggers in aandelen en achtergestelde obligaties van SNS Reaal... zijn in beroep gegaan tegen de onteigening door de staat. Onder hen is beleggersvereniging VEB. Die is namens ruim duizend beleggers in beroep gegaan. Ze hadden daarvoor tot middernacht de tijd. Twee weken geleden nationaliseerde de Nederlandse staat SNS Reaal en raakten deze aandeelhouders hun beleggingen kwijt. De kinderombudsman opent een meldpunt voor kinderen in armoede. Volgens de kinderombudsman leeft 1 op de 9 Nederlandse kinderen in armoede. In totaal zouden 380.000 kinderen onder de armoedegrens zitten. Dat meldpunt is hard nodig wat de kinderombudsman betreft. Nederland is geen ontwikkelingsland en als we hier in een Rijkland als Nederland al 1 op de 9 kinderen onder de armoedegrens... Eh leeft, ja, geeft dat alle redenen om dit verder te onderzoeken, wat we voor die kinderen kunnen doen. Op de website van de kinderombudsman kunnen kinderen van 8 tot 18 hun verhaal en ervaringen delen. En dat meldpunt blijft drie weken open. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment is het helder in het noorden en in het uiterste zuidwesten. In de rest van het land is het bewolkt. Vanmiddag kan af en toe de zon doorbreken en in het overgrote deel van het land blijft het droog. Alleen over het noordelijk kustgebied kan een enkele lichte sneeuwbui trekken. De wind is meest matig van kracht en komt uit het oosten tot noordoosten. Vanmiddag ligt de temperatuur rond het vriespunt. Morgen, woensdag, is in de ochtend kans op een enkele mistbank. Daarna hebben we opnieuw te maken met wolkenvelden en ook wat zon. Er staat bijna geen wind en de temperatuur stijgt overdag een graad boven het vriespunt. Donderdag kan in de ochtend de zon nog even schijnen. In de middag neemt de bewolking toe en in de avond en nacht naar vrijdag kan het af en toe licht sneeuwen. Vrijdag is het met 2 tot 6 graden wat zachter. Er is dan wel veel bewolking. En af en toe valt er wat neerslag. Aan WB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 100 kilometer files. Duidelijk te merken dat een deel van het land carnavalsvakantie heeft. Een paar dingen vallen op. De meeste vertraging bij Rotterdam Dat had te maken met een aanrijding op de A20. Daardoor is verkeer aardig vastgelopen op de A13 in Haag-Rotterdam. Tussen knopend Ippenburg en Alfred Berkel. De rode reis 11 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen de de Ridderkerk en het Brechtseplein 12 kilometer. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam Centrum 12 kilometer. Dat was een aanrijding. Een tijdje waren daar twee reisschokken dicht. Vanwege opruimwerkzaamheden op de A28. Amersfoort richting Utrecht.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 Gezonde mensen zijn steeds minder bereid te betalen voor ongezonde mensen. Wat is er aan de hand met onze solidariteit? Altijd wat over solidariteit. Vanavond om 5 over 9 bij de NCRV op Nederland 2. Goedemorgen, het is 8 minuten over half 9. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De Partij van de Arbeid wil nu voorbereidingen treffen... voor als straks de gaswinning in Groningen moet worden teruggeschroefd. Afgelopen dagen waren er meerdere uitbevingen in de provincie... veroorzaakt door de gaswinning. Een contact nu met PvdA Tweede Kamerlid Jan Vos. Meneer Vos, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor voorbereidingen heeft uw partij het dan? Nou, het gaat erom dat als je in Groningen... minder gas zou willen winnen in de winterperiode... dat je dan voorbereidingen moet treffen. En die voorbereidingen die behelzen in ieder geval, voor zover ik nu weet dat je stikstof moet bijmengen in het zogenaamde hoogkalorische gas uit onze kleiningvelden, dus uit andere velden dan het Groningenveld waar die bevingen vandaan komen, en uit uh, gas dat we uh, importeren, onder andere uit Rusland. Dat betekent ook dat je gas moet opslaan in reservoirs. We hebben in Nederland drie reservoirs daarvoor. Dus in de zomerperiode kun je dan wat gas uit het Groningenveld in die reservoirs pompen en dat kun je er in de winterperiode weer uithalen. Hm. Stel dat wij nu, en dat weten we dus nog helemaal niet zeker, maar stel dat wij nu in het najaar zouden willen besluiten om die uh, mindering van gas uh, om dat toe te passen, dan moeten we daar wel op voorbereid zijn. Als we dat nu niet doen, dan zou het eigenlijk tot 2015 duren... Uh, voordat we daadwerkelijk iets, uh, iets kunnen gaan doen, als je de lijn doortrekt uh, die we nu volgen. Dus daarom heb ik gezegd, we moeten eigenlijk nu al technisch ons voorbereiden... op een, een geminderde winning van het gas in het Goudingveld. Zonder, en dat zeg ik meteen heel nadrukkelijk bij, zonder dat we aan het toe zijn... om dat besluit nu te nemen, want daarvoor moeten we eerst de onderzoeken afwachten... Die ene kant is aangekomen. Wat is nu uw standpunt, meneer Vos? Want u zegt eigenlijk nog niet zo heel veel. U zegt eigenlijk. Nou, ik ja, misschien heel veel. gaan we. Nou, laat u mij heel eventjes uitbreken. Dan, dan, dan kunt u daarna uitleggen wat u, wat, wat u vindt. Want ik heb het idee dat u zegt. Um, ja, we, wacht, we wachten het nog eventjes af, maar we, we, we rijden ons wel voor. Is nou, het eigenlijk heel correct samengevat? Ja, dus. dus want de nood is hoog, hè? dat blijkt in Groningen. We hebben eerder met bijvoorbeeld de burgemeester van Loppersum gesproken. Die zegt, uh, uh, mijn inwoners ja, slapen eigenlijk niet goed meer. Die, die voelen aardbeving naar aardbeving. En ze zijn nu, nu nog niet zo zwaar. Maar juist dat rapport van uh, de inspectie uh, staatsmijnen... baart ze zorgen, want het kan misschien wel tot uh, kracht vijf richten oplopen. Ja, ik ben ook precies in lijn met het rapport van de staatsverwicht op de mijnen. Mm -hmm. Die zegt namelijk dat we snel of realistisch mogelijk terugschaling van de gaswinning moet plaatsvinden en minister Kamp heeft gezegd, nou, na en daarvan zal ik goed onderzoeken wat alle implicaties zijn van een dergelijke mogelijke terugschaling. Mm -hmm. En één daarvan is dus dat je je technisch voorbereidt. En ik vond dat dat element tot nu toe onderbelicht was gebleven in de elf onderzoeken die de minister heeft aangekondigd. En daarom heb ik gezegd, ik vind dat we ons daar nu op moeten voorbereiden, ja. uh, per direct. Want als het de lijn van minister Kamp zouden volgen, dan zou je dus uh, volgend jaar of dit jaar, december, zou je de onderzoeken naartoe krijgen in de Kamer. Dan zou je in het voorjaar, hè, of februari, uh, zou je daar besluit over uh, uh, kunnen nemen. En dan zou je pas over een jaar maatregelen kunnen nemen om die reductie in het najaar van het jaar erop toe te passen. En dan hebben de Groningers tot 2015 gewoon exact dezelfde denkingskamp. Nou, daarvan heb ik gezegd dat vind ik te lang duren. Ja. Dus we moeten dat dus nu wat eerder moeten we ons daarop voorbereiden op die mogelijkheid om zo'n... Nemen. Ik heb ook ja. Te zeggen. ja, meneer, meneer Vos, ja, maar als ik nog even er op in mag haken. Hè, want u zegt van, dan kunnen we snel handelen. Maar kunt u het, kunt de Tweede Kamer het zich veroorloven... om zo lang te wachten op die beslissing van Kamp, op die onderzoeken? Want dat duurt dus nog bijna een jaar. Nou, ik heb dus ook gezegd, die onderzoeken moeten eerder zijn. Ik vind 1 december niet te laat. Ik kan me voorstellen dat sommige onderzoeken daadwerkelijk zo lang een Dat je dat echt heel nauwkeurig en goed moet onderzoeken. Want dat is enorm belangrijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat andere onderzoeken wat eerder bij de Kamer zijn. En ik wil daar graag met de minister over van gedachten wisselen... om te kijken hoe het zo snel en adequaat mogelijk uh, moeten handelen... want het hoeft geen jaar te duren. Dat ben ik helemaal met u eens. Hm. Nou zegt, uh, of in ieder geval in het advies van de staatstoezicht op de mijnen... staat dat uh, de gaskraan... Dicht moet, in ieder geval flink dicht. Is er voor u um, een grens aan hoe ver die gaskraan dicht kan? Het kamp geeft aan dat kost ons veel te veel geld, dat is economisch niet haalbaar. Wat, waar, waar ligt voor u een grens? 10, 20, 40 procent? Nee, het advies van de is niet dat de gaskraan nu dicht kan. Het advies is om zo snel, zo realistisch mogelijk, de winning van gas terug te schalen. En ik heb die vraag ook aan de termijn gesteld in de kamer. Vindt u dan dat we die kraan dicht moeten draaien? Hij heeft erg dus helemaal gezegd. Meneer Vos, dat is een politiek oordeel en dat is aan u. Ja, maar, maar zij hebben wel geadviseerd ook, hè, dat het verstandig zou zijn om de gaswinning terug te schroeven. Nee, men heeft gezegd dat het verstandig is om zo snel als realistisch mogelijk die gaswinning terug te schalen. Ja, en, en is maar dat kant, is en voor het is mij ongeveer onderin. hetzelfde. Nee, dat is niet hetzelfde. Want als u, als u naar dat Kamerdebat heeft geluisterd, mm -hmm. dan, ja, dan, dan had u geweten dat toen ik die vraag stelde, precies die vraag die u nu aan mij stelt, mm -hmm. aan Stadzus op de Mijnen, op, Mijn, op dat moment tegen mij zei meneer Vos, dat is een politiek oordeel. En het voordeel ja. dat zegt meer dan alleen het belang wat, uh, wat, wat, wat, wat, wat de mijnen heeft, dat zegt namelijk ook het in acht nemen van de juridische implicaties, de verplichtingen die we hebben, de makkelijke consequenties. Ja. Het feit dat we met z'n allen wat gas op dit moment met name gebruiken in onze huishoudens om onze, onze woningen uh, te verwarmen. De economische consequenties, zoals hij heel terecht zegt. Dus dat heeft heel veel verschillende implicaties en ook de technische. We moeten ons daar namelijk op voorbereiden, technisch gezien. Het kan gewoon helemaal niet. En wat de oppositie nu zegt, we draaien de kraan nu maar per direct dicht. Dat kan gewoon helemaal niet. Het is echt politiek voor de bune. Dus als we al die zaken goed hebben bestudeerd... en ik blijf ministerkamp daarin... dan kunnen we een besluit nemen over wat we gaan doen. Alleen wat ik wel zeg is... tot die tijd moeten we ons voorbereiden op alle mogelijke scenario's. Het is onverstandig om niet rekening te houden met het feit... dat we eventueel die, die gaswinning kunnen terugschalen. Jan Vos, PvdA, Tweede Kamerlid. Dank voor uw reactie. Heel graag gedaan. Naar tennis, want Igor Sijsling verraste gisteravond vriend en vijand. Hij versloeg Jovielfried Tsonga op het ABN AMRO-tennis-toernooi. En Edwin Cornelissen sprak met Sijsling. Igor Seisling, ja die kreet aan het einde die leek echt uit je tenen te komen. Ja, klopt, die kwam van ver. Uh, als, je, als je van zo'n speler wint in eigen land, dan uh, geeft dat een hoop emotie. Dus dat kwam er even uit. Precies, want dit is waar je eigenlijk al die tijd naar op zoek bent geweest natuurlijk, hè? Dit zijn wel de wedstrijden waarvoor je tennis speelt, absoluut. Ja. Ja. En als je dan die wedstrijd erbij neemt, uh, het verloop ervan. Nou ja, ik, uh, eerst, in het begin eerste set speelde ik een beetje wisselvallig. Uh, was ook wel een beetje nerveus. Uh, kwam hij wat makkelijker door service games dan ik. Maar um, op het moment dat ik een tiebreak win, dan, dan uh, krijg je wel een stuk geloof erbij. En uh, dat, uh, dat uh, gaat dan weer een beetje naar beneden als je hem niet breekt en hij jou wel in de tweede set. Precies, want toen werd het echt een mentaal spel, hè? Ja, nou ja, dan, dan, dan voel je wel een mentaal dip. Ja, een mentale dip. En uh, ja, dan moet je zorgen dat je cool blijft en, en weer je kansen afwacht. En dat gebeurde gelukkig. Want hoe krijg je je kop dan toch weer vrij om die derde set weer vrij in te gaan? Nou ja, ja wat ik zeg, je moet cool blijven. En, en je moet uh, vooral niet uh, denken aan, aan dat je de wedstrijd had kunnen closen. Maar vooral bezig zijn met uh, het volgende punt. Ja, dus het is vooral vooruitkijken. Ja, ja, dat klopt. Ja. En dan komt dus inderdaad die ontlading en ook het besef wat je hebt gepresteerd. Uh, nou, dat gaat nu komen absoluut. Ja. Ja, want wat betekent dat voor jou als je kijkt, je carrière, hè? je bent toch al, je timmert al zo lang aan de weg, je hebt nu die Spaanse coach. En dan die top 10 spelen die je verslaat. Ja, dat zijn mooie dingen. En uh, dat geeft een hoop vertrouwen ook. En, uh, ja, nu, nu wil ik daar nog niet te veel aan, over nadenken, want ik moet gewoon weer bezig zijn met de tweede ronde. Ja. Maar het is een bevestiging dat je op de goede weg bent. Absoluut. Al dus. Igor Sijsling en even Cornelissen sprak met hem. De tweede ronde stuit Sijsling op de Slovaak Martin Klizan. Robin Haas en Timo de Bakker spelen vandaag in hun eerste ronde Haasen dan tegen de letse qualifier Ernest Kubis. En de Bakker treft in zijn openingswedstrijd de Rus Michael Juzny. Een onverantwoorde provocatie. Uh, we krijgen zojuist bericht binnen dat dit de reactie is van minister Timmermans... van Buitenlandse Zaken op de ondergrondse nucleaire test... die Noord-Korea vandaag heeft gedaan. Dit ondermijnt de stabiliteit en veiligheid in de regio. Al dus de minister. We hopen hem ook nog eventjes in de uitzending te krijgen. In ieder geval wordt u bijgepraat na 9 uur. Blijf luisteren. Verkeersinformatie, Hollande van der Velden. Een niet al te drukke ochtendspits. Een aanrijding net op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij Zoetermeer 2 kilometer. Daar is de linkerrijshoek dicht. En de langste file is de A20 nog gouden richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Krooswijk 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Ooster. Schok was groot gisteren in het Zuid-Duitse... Zuid-Duitse Zuid-Duitse Toen de paus gisteren bekend maakte dat hij opstapt. Benedictus heeft slechts een paar jaar in dat bijerschap het dorp gewoond, maar ze dragen hem daar op handen. Correspondent Tim de Wit toog naar dat dorp aan de in. Het is overal sneeuw hier in Marktol. Het is een piepklein dorpje, vlak bij de Oostenrijkse grens. Op straat is het compleet uitgestorven. Het is ook ver onder nul hier in Marktol. We gaan dus maar eens even kijken in de plaatselijke kroeg. Een hele grote, lange tafel vol met mannen. Allemaal in het donkergroen. Van de jagersvereniging uit het dorp. Hier maar eens even vragen hoe de reacties zijn. Ja, was zeer verrassend. Ik heb het respect, want ik vind het een goede beslissing. Nou, zegt deze meneer, ik uh, vond het een verrassing, maar het getuigt van heel veel moed en heel veel respect van deze paus... Dat hij niet tot het bittere einde is blijven zitten, maar dat hij heeft gezegd: ik stop er eerder mee. Dat geeft aan dat het een hele grote pauze is. Ik was zeer enttust. In Enthoist was het, als hij terugtritt. Ja, zegt deze jager en een van de andere mensen aan de grote lange tafel. Ik ben heel teleurgesteld dat deze paus tot deze beslissing uh, gedwongen werd. Dat zijn gezondheid hem niet langer toeliet om een goede paus te zijn. De paus is hier geboren, ja. Deze kroeg is recht tegenover het geboortehuis van de paus. Hier, 20 meter. Van onze tisch waar we zitten, 25 meter, is een papse Geburtszimmer. Ja, 25 meter hemelsbreed van de tafel waar ik nu aan zit, daar is paus Benedictus de 16e. Geboren, zo in het hart van deze gemeenschap zit de paus. Nou ja, als hij hier was, waren die organisaties enzovoort. En dan was in principe iedereen beteiligd. Het hele dorp heeft tijdens het bezoek van de paus, dat was in 2006, hier aan zijn geboortedorp meegewerkt. We hebben allemaal iets gedaan. Ik heb hem toen ook persoonlijk even kunnen zien. Dat was heel erg bijzonder. Men had gespeurd dat dat een mens is die. Besonderes leisten wil en kan. Ik loop even het gemeentehuis binnen in. Maritel. en toevallig is hier op deze maandagavond een gemeenteraadsvergadering bezig. En na afloop spreek ik even met de burgemeester Hubert Schwetner. Ja, ik heb een aanroep gekomen van een goede vriend van mij. Ja, er kwamen wel 40, 50 aanvragen meteen binnen voor interviews van nationale en ook internationale pers, minstens zeg maar 40, 50. Bent u niet bang dat uh, Marktel nu een beetje in de vergetelheid gaat raken nu de pauze? Geen pauze meer is. Kan natuurlijk schwer zorgen of je een opmerkzaamheid of niet, maar dat is niet het Nou, dat moeten we nog zien. Uh, het heeft ons ongelooflijk veel toerisme opgeleverd de afgelopen jaren. Uh, het aantal toeristen in ons dorp is verhonderdvoudigd. En dat geeft natuurlijk wel aan wat er met ons dorp gebeurd is de afgelopen jaren. We ja, maar eens eventjes uh, van Duitsland naar Hengelo. Mark, Robin, Vissen. Jij gaat met de mensen spreken, begreep ik. Nou ja, Lara, wij staan, uh, wij staan in de deur, de, de ingang van de Lambertus-basiliek. Goedemorgen. En daar komen de parochianen al binnen. Ja, ik... Goedemorgen. Ja. Uh, wat, u wilt wat vragen? Nou, ik wilde u even vragen uh, wat u van het grote nieuws vindt. of van de boos. Ja. Oeh, nou, we u niet meer. Ja, <laughs> ja ik vind. Uh, ja, op dit en plaats, mooi plaats maken voor. Uh, op die leeftijd bedoel je? Ja, ja. ja. En, uh, misschien waait er dan weer een frisse wind. Ja. Heeft, Heeft u daar mee, behoefte ja, aan? Ja. Wat zegt u? Heeft u daar behoefte aan, aan een frisse wind? Nee, nee. Nee, echt niet. Ik, uh, ik wil echt wel terug naar de kerk uit de e jaren. De kerk van de 50e jaar. Ja. Vertel eens, hoe was dat dan, de kerk van ja, de 50 jaren? Toen, toen zat de kerk nog helemaal vol. Ja. De kerken zaten nog helemaal vol. Uh, iedereen deed zijn plicht. Ja. Er waren geen meteen. We waren geen mooie in de kerk. En, uh, iedereen deed wat ja. uh, erg de eigen ja. En op top, op 24, westen. wist niet. En toen naar de Nederlandse televisie, keek, dan keek, ja. ik heb net die idee om damesblad libellen. Meneer zegt, ik zou graag terug willen naar de kerk van de 50 jaar. Hoe denkt u daarover? Nou, dat hoeft niet per se, maar ik wil wel een echt Rooms-Katholieke kerk, heel graag. Vertelt ja. u eens, wat zijn voor u de belangrijkste kenmerken van een echt Rooms-Katholieke kerk? Heel veel geloof in de eucharistie, de echte aanwezigheid van Jezus, onder gedaan van Hostie. Ja. Um, en hoe was de rol van heel de... Heel veel ja? eerbied voor het leven, vanaf de conceptie tot en met de dood. Um, nou, en ik denk dat de kerk uh, de waarheid behoedt. Heeft de huidige paus dat goed gedaan in zijn tijd? Ja, ja. Hij, uh, hij, is een hij is en blijft een professor, maar dat maakt niet uit. En ik heb gisteren gehoord dat de vorige paus uh, een toneelspeler is gebleven... maar dat maakt ook niet uit. Dus ik denk dat de kerk op elk moment de paus krijgt die ze nodig heeft. Ja. Dus en dan is natuurlijk gewoon... vervolgens de vraag, wie komt er dan nu, hè? Oh, ik heb geen idee. Heeft maar... u een favoriet? Heeft u een idee? Nee, helemaal niet. Maar um, ik weet zeker dat de Heilige Geest voor de goede zal zorgen. Oh, het is eigenlijk... fijn dat je daar zo zeker van uh, kan ja. zijn. Ik ben heel zeker in mijn geloof, ja. Nou, meneer Pastoor, hier heeft u werk, fijne, weinig werk aan, deze mevrouw. Um, nou, um, als ik het mag samenvatten in twee woorden... dat is ook de titel van een ancycliek van hem... Caritas in Veritate, letterlijk vertaald... Liefde in de waarheid. Nou, die twee zaken zijn wezenlijk de Bijbel. Het, met name het evangelie, dat is Christus. En liefde vindt iedereen mooi. Maar daar hebben Nederlanders zo'n beetje hun eigen opvatting over. Maar de waarheid, dat uh, hebben de Nederlanders ook een eigen waarheid. Um, maar de paus, die staat voor de grote waarheid van God eigenlijk. En die snijdt wel eens een keer in het vlees van mensen. Pastoor Koos Smits, u gaat straks in de mis die om negen uur begint een aantal woorden wijden aan toch wel het wereldnieuws, hè, het wereldste nieuws zullen we zeggen, en wij gaan dat uh, op het internet uh, publiceren. Dus de mensen die dat graag willen horen, die moeten even naar nws.nl gaan, en dan gaan we dat even moderne wereld rond zingen. Ja, ja, ja dat, vindt, uh, dat prima. Ja, want we hebben een boodschap. Ja, ik wens u een goede mis. Bedankt. Dank u wel. En meneer Pastoor ook succes straks. Ja, fijn. Uh, we houden oh, het in de ja, bidden sowieso elke dag voor de pauze. En we bidden voor de pauze. En voor de kerk. En voor ja, de jongeren. En voor de huwelijken. En, ja, en voor de nos. Ja, dat oh, is heel, heel aardig van u. Dat, <laughs> dat is ook voor ons geboden, Lara. Ja. Ja, ja, ja. Dank u wel, meneer doen. Pastoor. Ja, goed, zo. goed uit Hengelo. Ik voel me helemaal goed nu. Ik ook, man. Zo. Dank u wel. Dat is binnen. We gaan het hebben over internet. Want deze week houden internetondernemers gezamenlijk de Amsterdam Startup Week. Een hele week vol bijeenkomsten, workshops en discussies... gericht op het verbeteren van het klimaat voor startende ondernemers... in de technologie en de internetsector. Internetkenner Roland Stekelburg is hier weer. Roland, goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Wat is dat voor een initiatief? Nou, uh, je, je zei het al, uh, 45 uh, start-ups, dus ja. best veel, in Amsterdam. En die organiseren dat helemaal zelf. Dat is het bijzondere. Het is een initiatief van Lucien uh, Burn, die heeft zelf ook een start-up. Die heet Nine Connections en Timo Rebel... En uh, de Nederlandse start wereld is ontzettend versnipperd. Die mensen hebben eigenlijk helemaal geen contact met elkaar. Terwijl ze lopen wel allemaal tegen dezelfde problemen aan. Dus ze hebben nu besloten om de kop eens bij elkaar te steken... om te kijken uh, hoe ze het klimaat kunnen verbeteren in Nederland. Want dat impliceert dat het kennelijk niet goed is of niet goed genoeg. Hoe, hoe is het gesteld met het klimaat ja, beginnen beginnende Nederlandse internetondernemingen? Lastig, lastig. Zo wordt dat in ieder geval ervaren door mensen die hier een internetbedrijf opzetten... Kijk, iedereen kijkt natuurlijk altijd naar Amerika... en in het bijzonder naar Silicon Valley. Dat is mm -hmm. die regio rond uh, San Francisco. Uh, daar is veel meer geld beschikbaar maar, uh, uh, vanuit de, de investeerders. Maar wat misschien nog wel veel belangrijker is... ze zeggen, ja, als je in Nederland een, een investeerder zoekt... die wil dan gelijk meer dan de helft van de aandelen... van jouw beginnende bedrijfje hebben. En dat werkt eigenlijk niet. Want als je een, een internetbedrijfje start... dan moet je bereid zijn jarenlang uh, 100 uur per week te werken... En ja, op het moment dat je dan gelijk de meerderheid van je bedrijf weg moet geven... als je wat geld nodig hebt, mm. dan gaat die spirit eruit. Dus het is een heel andere uh, manier van werken. Uh, wat dan nog bijkomt, Nederland is eigenlijk ook gewoon te klein. En daar bedoel ik mee, als je Nederlandstalige dingen lanceert... Uh, ja, internet is natuurlijk wel wereldwijd, maar Nederland heeft gewoon een hele kleine afzetmarkt. Kijk, internet dus je verdient is... gewoon weg te weinig hier in Nederland? Ja, de markt is niet opgezet. groot genoeg om met... Heel veel van die apps maken ze dan bijvoorbeeld... Hè, waar mm. kleine bedragen aan zitten. Dus download die app voor 79 cent of kleinschalige dienstverleningen om daar echt geld aan te verdienen. Maar, maar wanneer je opvalt, wordt dat er dan niet gelijk uitgepikt... in de Verenigde Staten? Het is tenslotte, dat wereldwijde web. Ja, je dat ziet, wordt je bent toch overal? Dat wordt er wel uitgepikt. Er zijn ook wel voorbeelden van Nederlandse bedrijven... die hier begonnen zijn en dan snel naar Amerika gingen. Maar wat je eigenlijk nog meer ziet, is dat Nederlanders... met een idee eigenlijk in het buitenland gelijk beginnen. Uh, zo had je bijvoorbeeld de broeders uh, Dekker, die uh, Gitsi... een Nederlandse start-up zijn begonnen, maar gewoon gelijk in Berlijn... Uh, Karma, een nieuwe Nederlandse startup die net gelanceerd is, begint gewoon gelijk in Amerika. Uh, die jongens die denken van ja, waarom zouden we hier überhaupt beginnen? Ja. Uh, we pakken het gelijk groot aan. Maar is dat dan niet de oplossing om um, ja, breed te kijken? En als je dan een bedrijfje of een een, een, een app maakt, het niet alleen voor de Nederlandse markt te maken, maar groter denken? Ja, is dat nou, te lastig voor? Nou, nee, dat, dat zie je dus nu gebeuren. En daar, dat is ook een van de thema's deze week. Uh, er wordt veel over gepraat. Want de neiging is natuurlijk altijd, je hebt een idee en dan begin je wat... en dan doe je in het Nederlands en dan lanceer je je applicatie. Maar in toenemende mate zie je dus juist dat mensen ervoor kiezen... ook onder invloed van dit soort workshops en de start programmas en de accelerators, zoals dat heet, om te zeggen... nou, dat doen we gewoon niet meer. Mm -hmm. We pakken het grote aan en we lanceren in één keer wereldwijd. Hm. Maar kan dat ook in, voor Nederland? Of is sowieso die markt hier te klein en krijg je het nooit helemaal goed van de nou, De financiering is dan weer het probleem. Ja, En banken uh, zijn sowieso al De Banken aan de... is kansloos. Ja. Dus je moet het als internetondernemer hebben van uh, zogenaamde angel investors. Dat zijn mensen die je aan het begin helpen. en Die zeggen nou ik geef jou een ton. Uh, en daarvoor wil ik 10% of 20% of 30% van, van de, de aandelen in jouw bedrijf. Ik geloof in jouw bedrijf. En hier heb je het geld, ga je gang. Uh -huh. uh, daar moet je het van hebben als internet. Ja. En dat geloof kan terecht zijn, want er zijn inderdaad wel voorbeelden van succes. Absoluut. In Nederland, ja. in de Nederlandse markt. Roland ja. Stekelenburg, hartelijk dank voor je toelichting weer. Het laatste internetnieuws. Startup Week dus in Amsterdam deze week. En zo dadelijk, na het bulletin van 9 uur... meer over die kernproef in Noord-Korea. Onder de grond, daar 1 kilometer diep. Reactie ook van minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Ruim 100.000 Nederlanders wonen permanent onder de zon aan de Spaanse Costa Blanca. Ik ga lekker uh, onder de zon zitten en uh, het is allemaal leuk en aardig. In een land waar 1 op de 4 mensen geen baan heeft. Wat zijn de beruchte vuile zakken? Bakken. En dan zie je gewoon de mensen echt wel de, de spullen eruit halen. En ook voor de Nederlanders hakt de crisis er soms aardig in. Op een gegeven moment kwam de tijd dat ik uh, te horen kreeg, het boek is dicht, want we kunnen hier niet meer betalen. Crisis aan de Costa. Deze week iedere dag tussen half 10 en half 11 in Karo...